Israël heeft ruim duizend vrachtwagenladingen met hulp voor de Gazastrook vernietigd, meldt de Israëlische publieke omroep. Het ging om voedsel, water en medische hulpmiddelen. Door het lange wachten aan de grens zijn veel spullen bedorven. In de Gazastrook heerst volgens hulpverleners hongersnood. Volgens hen misbruikt Israël noodhulp als wapen. In en rond het Haarlemmermeerse Bos geldt tot morgenochtend 8 uur... een noodverordening waardoor het voor iedereen verboden gebied is. De gemeente is bezorgd omdat op sociale media oproepen rondgaan... voor een evenement zonder vergunning. Om wat voor evenement het zou gaan is niet bekend. Volgens de gemeente heeft het verleden uitgewezen... dat zo'n oproep ernstig uit de hand kan lopen... en tot ongeregeldheden kan leiden. Politie en handhavers houden het gebied in de gaten... en sturen mensen die er toch komen direct weg is behoorlijk druk op de wegen richting vakantiebestemmingen in het zuiden van Europa, meldt de ANBB. In Frankrijk rijdt onder meer veel verkeer op de A7 van Lyon naar Avignon en richting Spanje ten zuiden van Narbonne. Ook in Duitsland is er druk op de snelwegen, vooral in het zuiden en in het noorden bij Hamburg en Bremen. In Zwitserland stond er een file vanmiddag voor de Gotthardtunnel. In Oostenrijk moet het verkeer in Tirol rekening houden met vertraging. In de komende dagen wordt in de Alpen en in Noord- en Midden-Italië onweer en veel regen verwacht. Dan het weer, vooral in het binnenland enkele buien, op andere plaatsen droog met zon en wolken. Vanavond vanuit het westen opnieuw kans op regen. Morgen een afwisseling van zon, wolken en een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie.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 Ik zou zeggen allemaal een hele goede middag. Hier is die ondergetekende Fred Heij. En dat allemaal bij ZFM Art. Nee, nee, je kan verzoekjes aanvragen bij Artiesten.nl. .no. Maar entertainer voor jou, tot de klokjes van uh, 7 uur. Even kijken hoor. Ja, gaat goed. We gaan eventjes uh, nacht, naar uh, Donnie toe. Ik ben verbaasd dat je me nu nog belt. Ik zeg het gaat dan goed. Dan zijn we zijn zo bij je terug. je hebt me door. Ik voel me het best wanneer ik thuis hoor. Ik ken niets mooiers dan jouw stem. Ik kan niet wachten tot ik daar ben. val bijna in slaap, maar praat nog even door. Jij zocht er altijd voor. Dat ik. Hoor. Want hier mag alles maar niet staan. Toe toegestaan om in de stad John Cotton te klappen. Hier plappen. mag alles, maar niets dat moet.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 Jo, dat was hij dan, Donnie, en dat samen met uh, Marco Schuitmaker. En uh, ja, hier mag alles. Ja, we gaan uh, zo meteen eventjes uh, naar uh, de commercials. Ja, de computer uh, die doet uh, nog niet helemaal wat hij moet doen. met jou, dat smaakt naar Hits hit. naar hits. Hit, hit. Kom dans met mij, Colinda. Toen zeg nu ja, Colinda. Ik wou het alle dagen dat jij hier kwam al vragen. Kom die er met mij dansen en hey, wie gaat er met me mee naar de parelwitte stranden aan de Nederlandse zee. De ja, beste Hollandse hits. Ja, en die hoor je hier. We gaan uh, naar de zeven zonden voor van Schaik Een champagne yeah. Jij laat een hart sneller Jostel Schijk was dit in uh, Zeven zonden En ja, alles werkt weer. En uh, we gaan weer een lekkere muziek draaien. En uh, ik zou zeggen, blijf erbij. Tot de uh, klokjes van zeven uur ben ik bij u. En uh, tot zover. Verzoekplaat aanvragen? Ga naar ZFMartisten.nl. Elke dag samen, de tijd die flow.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 Wat eigenlijk niet kon Hits! Hit, hit. Kom dan met mij Colimba, toen zegt nu ja Colimba. Ik wou het alle dagen, dat jij hier kwam als Kom wie willen met mij dansen, en hey, wie gaat er met me mee? Naar de padelwitte stranden, aan de Middellandse Zee. Ja, de beste Hollandse Hits! Zelf beloofd om jou heen. Uh, dat is het honderd keer naar jou gekeken. Bob, Bob, van Bob, Bob. Nee, Bob, op <laughs> Of een merg. <laughs> nee, Bob, dat doen we niet aan. Hé, hey, honderd keer naar jou gekeken hier bij uh, ZFMartiesten.nl. En daar kunt u dus uh, een verzoek uh, aanvragen. En, uh, en dat is, dat is uh, schijn uit, Bob. Ja, we gaan uh, terug naar de jaren tachtig. En adios, buona Rita. Kom er even, helemaal niet uit. Dat komt waarschijnlijk door de warmte hier al. Ja, want het is nogal behoorlijk heet hier. Ik ben veel gestorven. Ik stapte eruit om in het verdriet. Ik had een leven zonder zorgen, Maar waar ik zocht, dat vond ik niet. Ik wilde alles graag verkennen. Maar wat gebeurde, moest ik zijn. Ik zal 'n nooit and te wennen in Amsterdammer wil ek zijn. ¡Buenas señorita! Ik lief,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 the dear, a dear, a Ik a dear, a Ja, een beetje langzaam aan het uh, afdrijven hier uh, achter die uh, mengtafel. Uh, de badhanddoeken leggen hier ook al klaar. Dus uh, gods hier. <laughs> We gaan er nog eentje draaien. Deze zomer perzik dan. De winter was niet koud, maar duurde veel te lang.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 Meer met een zoom, want zijn de lange hete dagen weer voorbij. Ja. Yeah. is Perry Zuidam en uh, zijn nieuwe single deze zomer. En uh, ja, aan tafel hebben we natuurlijk uh, Michael. Ja. Michael. Een hele goede middag. En, en, en René ook natuurlijk. Ja, het is nog middag ja, hè. Jazeker. Ja, yes, ja, welkom, welkom. Het is inderdaad nog middag. Uh, ja, ja, uh, ja, het is nog zes, Half zes. Half <laughs> Hé, um, hey, um, ja, jij komt uh, uit dat... Uh, Verder, SGD? Ja, uit Enschede, uh, Twente kom ik vandaan. Ja. En uh, heel veel mensen zullen wel denken: wat een eind uit de buurt. Maar ja, ik uh, ben wel een landelijk artiest en ik treed eigenlijk overal op. Gisteravond toevallig nog in uh, Den Haag heb ik uh, opgetreden. En uh, nou ja, vanavond dan weer toevallig in Enschede weer een, uh, een optreden op zaterdagavond. Maar goed, ik vind radiostations ook heel belangrijk uh, hè, om daar ook langs te gaan uh, ja. als ze een liedje draaien. Want uh, die support heb je natuurlijk uh, nodig. Hè? Dat ja. is belangrijk. Ja, want uh, ja, ja, dat was eigenlijk ook een, een verrassing. Hè? Ik ja. Bedoel, uh, ja. ja, we spraken ik, elkaar <laughs> uh, enthousiast. Ja. En, uh, en toen zei ik, weet je wat... Uh, want ik was ook getipt door René Meijer natuurlijk... Ja, ja, ja. Uh, die jij dan kent en, uh, en, en toen zei ik van weet je wat we komen gewoon gezellig aan de studio uh, zaterdagmiddag kan ik wel maar gewoon even tijd en ruimte voor ja want nee, René inderdaad die, die, die support jou al een uh, enige tijde. ja nee, uh, <laughs> volgens mij heeft hij al uh, al negen jaar. jaar al negen ja, jaar ja, ja, hoe ja. krijg je het voor elkaar René? ja, aan, ja nou, ik, ik, ik bedoel toen, uh, toen had hij het al over je en uh, weet je dus uh, ja en, ja. En, en, en, ja nu kwam het eigenlijk uh, zo uh, ja toch maar een keer van... Ja, maar wel superleuk, ondanks dat er heel veel uitkomt. Hè? Dat zei je natuurlijk al ja, achter ja, de schermen. Maar ja, ik weet het zelf ook. Ik, ik maak in Twente Radio bij te de Maar ja, ja. Uh, het aanbod is groter. Er komen wel 70 tot uh, 80 nieuwe liedjes per week binnen. Ja, ongeveer. Dus uh, ja. dan ja, moet je ja. altijd wel zorgen dat je boven het maaiveld... Uh, hey, met kop en schouders probeert uit te komen. Maar ja. de, de nieuwe single gaat erg goed. Dus we uh, mogen niet klagen. En uh, fijn, uh, Fred, dat we hier... Uh, ja, ja mogen dat, we dat, dat, dat ik je uh, er uh, <tus> <tus> gewoon even tussen gepropt heb. Hier de Sina's is lekker trouwens. Hij smaakt goed in Sina's. Ja, hij is is uh, ja, ja, maar voor ja. de rest... Uh... Ja, het is behoorlijk warm hier Het is verschrikkelijk. Maar <tus> goed, de airco doet het niet meer. Nee, maar wat een prachtige studio, dat moet ik wel zeggen. Ja, we doen ons best, laten we het zo zeggen. Ja, René heeft een tijdje geleden hier... Volgens mij was het zeven jaar geleden of zo, die kant uit René. dus stond je hier voor de rechte deur, of niet? 2018, klopt. Toen stond je van dichter durf. Niet? Ja, ja, ja, ja. Hij heeft nog proberen aan te bellen, hoor, maar hij kon ja. de bel niet vinden. Ah, Oké, okay. dat uh, zou, zou maar kunnen. Ik bedoel, uh, er zijn weer mensen die komen. Ja, uh, ja uh, Fred is er niet. Nee, dat klopt. Ja. Die is vrij. Ja, ja, ja, ja. dat moet je kloppen. Ja, dat moet je kloppen. Als er een eens, is, moet je klappen, zeker. Nee, maar uh, ja, nee, hartstikke leuk dat we hier kunnen aanschuiven. En uh, Nieuwe Zomersingel, we dansen samen tot het ochtendlicht. Ja. Dat is de titel, zeg maar. Ja. En uh, dat liedje dat kwam uh, eigenlijk uh, zo'n drie, vier weken geleden uit. Dus nu net een klein maandje uit. Ja. Maar ik moet zeggen, het wordt overal goed opgepikt. Ook bij de grote zenders en de lokale omroepen. En uh, ja, het is echt een heerlijke zomerplaats. Feel goed uh, liedje. Ja. Uh, lekker uh, meezingbaar. Uh, lekker frame zit erin. Uh, ja, heerlijk pakket. Uh, door Sonic Solutions is het gecreëerd, zeg ja, maar. Ja, ja, Joris van Dijk ja. en uh, mijn vaste tekstschrijver Ruben Zonnebelt. Maar het is wel echt een uh, heerlijke zomerplaat, uh, als je het hoort. En ik denk wel dat het in de juiste tijd nu uh, is uitgebracht. Uh, en, uh, ja, timing, inderdaad. Dat, dat denk is, ik. Uh, heel nou, belangrijk. Ja, dat is het wel, inderdaad. Uh, ik zat ook wel. net zeg maar, voor die uh, vakantieperiode. En uh, ik merk wel dat het toch wel invloed heeft gehad bij de radio. Want als je stel je zou het nou uitbrengen, dan heb je heel vaak dat ze een zomerstop hebben. En dat soort dingen natuurlijk. Dus uh, ja. ja, ik ben, uh, ik ben uh, dankbaar. Ik ben uh, een blij mens daarover. Ja. Dus daar uh, ben ik ja. alleen maar blij mee. Maar het is ook uh, natuurlijk vakantieperiode. Dus uh, ja, ik zeg altijd. Uh, de slaat het dan wel aan. Maar dat, ja. gaat, dat gaat best goed. Dat gaat best goed met dit liedje. Want ja. uh, het is een zomers liedje. Het kan uh, in het buitenland gedraaid worden. Het kan in Nederland gedraaid worden. Het kan hier op het strand zelfs uh, afgespeeld worden. In de strandclubs. Dus dat, uh, dat kan allemaal. Maar ja, we dansen samen tot de ochtend licht. Dus eigenlijk gaat het over uh, ja, dat je gewoon een leuk feestje hebt gehad. En een nachtje hebt doorgehaald. En uh, nou, dat, we, uh, je, uh, daar kunnen we eigenlijk allemaal <laughs> wel over mij praten. Maar dat we geen ogen dicht hebben gedaan. is nee. gisteravond bijvoorbeeld. <laughs> <laughs> en. Uh, nou ja, ja, gisteren was het ook heel laat trouwens. Maar, René heeft het ook volgehouden. heeft het volgaan. Die was niet mee, nee. Die was, bl bl niet die was blij dat hij in huis was. Oh, oké. Okay. Maar hij kan er wel over mee praten, want René reist veel met de trein bijvoorbeeld. Ja, ja. En René, die, die is ook heel vaak bij optredens geweest. Maar die heeft ook wel eens gehad dat hij de trein gemist had bijvoorbeeld. Ja, en dan Letterlijk heb je, een, je een, probleem. een probleem. Ja, dan heb je een probleem. <laughs> dus dan moet je op het perron wachten. Maar hij vertelde ook wel eens dat hij in de vondelpark heeft geslapen. Oh, oh, op ja, ja, ja, ja. De, de, de 50 jaar geleden. Ja, oh, oké. Okay. Ja, dat is wel, wel gisteren, toch? <laughs> het, li het lijkt alsof het gisteren was, ja. Dat lijkt zo, hè? <laughs> ja. nee, prachtig. Maar, maar daar gaat eigenlijk het liedje over. Dat je het heel leuk hebt gehad. Ja. Uh, met diegene die je leuk vond. En alles voor wilde doen. En niet op de, uh, de tijd letten. Op de klok kijken. En, uh, ja, en dan is het alweer de volgende morgen. Als ja. de volgendjes fluiten. En daar gaat het liedje over. We ja, dansen je, tot het ochtendlicht. Ik, uh, ik denk dat we maar eventjes uh, tegenwoordig... Maar... Ja, ik denk dat de luisteraars ja, wel heel nieuwsgierig zijn. Ja, ja. ja, dat, uh, dat geloof ik best. Fred, high hey entertainment voor you We dansen samen tot het ochtend ligt, Want al mijn pijlen staan op jouw gericht. We dansen maar het einde is in ziel. Wat ging de tijd van nacht of vlug? Je vindt me leuk, heb je mij al vaak gezegd? Dan maak je af, zijn jouw woorden wel oprecht? Laat een kans, laten we zien wat je bedoelt. En waar de dans, als je echt iets voor me voelt. Jouw ja. Vannacht We dansen samen Tot het ochtend ligt niet niet stoppen, Maar ze gaan zo niet. We dansen maar Het einde is in zin. Wat ging de tijd van op vlug? Nou, René gaat helemaal los hier. Joh. Ja, die dans hier helemaal door die studio. Hè. René, wat doe je nou? Wat doe je? Oh. Ja, alles, alles, alles wordt gefilmd, hè, René. Dus, ja, ja, op. We nemen ook alles op, hè? We nemen alles op. Alles wat tegen je kan tegen je gebruiken. Alles, alles, ja. Het is live, hè? Dus. Je bent ook live op beeld, volgens mij. Ja, ja, ja. <laughs> ja dat klopt. Dat klopt. Ja, gewoon eventjes naar http en dan... Uh, is ...zfm-live.nl ...en dan, uh, ja, dan uh, zie je René en dan zie je Mike ook zitten. Ja, leuk is dat, uh, hè? Ja. Maar het is ook leuk dat mensen dan ook echt mee kunnen kijken. Ja, dus ja. ze denken van... Uh, ...we horen het, maar we zien het niet. En uh, hey, wacht eens even, we kunnen het ook nog zien. Ook. Ja, en anders gaan ze eventjes naar www.zfmartiesten.nl ...en daar uh, ja. staan allerlei linkjes... ...van, uh, van TuneIn tot uh, zeker. Ja, van alles en nog. Ik zag het dus, inderdaad, uh, leuk. Dus ja, dat is een, uh, een leuke blogsite, zeg maar. Ja, en, uh, absoluut, absoluut. Uh, Hey, um, morgen heb ik hier al. Morgen? Morgen. Oh, van mij bedoel je? <laughs> <laughs> <laughs> ik, ik, ik dacht, dat die heeft <laughs> het over morgen. Ja, ja morgen, morgen, <laughs> morgen ben morgen, ik, ik niet. Dacht <laughs> ik dacht, die wil weten waar ik morgen <laughs> naartoe moet. <laughs> dat is wel een hele goede trouwens. Nee, morgen ben ik lekker vrij <laughs> okay. Vanavond moet ik nog wel optreden, maar uh, nee, ik dacht dat het de vraag was. Nee, ja, nee, dat klopt. Het liedje morgen heb ik uh, ook uitgebreid, maar dat is, al een dat is eigenlijk een hele andere stel van mij. Uh, niet meer de stijl die ik eigenlijk nu maak. Hè? Zoals dat liedje wat je net hoorde. De ja. nieuwe singer op het dansen tot het ochtend ligt. Uh, maar morgen was wat een hele mooie radioplaat. Dat moet ik wel zeggen. En dat liedje, ik weet het zo even niet meer uit mijn hoofd in welk jaar dat uitkwam. Maar er zit ook wel een mooie tekstinhoud in. Het is wel heel mooi ook met gitaar en dat soort dingen. En die kwam destijds uit de studio van Gretel Heupink. Ja. En die, ja, die heeft ook voor Jannes liedjes gemaakt. Maar ook voor Frank van Etten bijvoorbeeld. Dus dat is ook wel een hele leuke studio. Alleen ja, die stel, ja, die, die creëer ik zelf niet meer. Maar het is wel leuk dat je weer even terug gaat naar ja. de nou, beginperiode. periode. Naar nou ja, morgen. Na, na, na, Naar morgen. morgen. <laughs> Naar gisteren. Ja, ja. Ja, ja. Naar gisteren. Net zo later om deze tijd. Ja, ja. Proost. Eh. <laughs> Ik nou, wil het niet uitdrinken. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Het is China's, dames en heren. Ja, ja, nee. Hij is wel geel, maar. Ah, je er hebt hem er wel wat graag... doorheen gemixt. Ja, er geen... Volgens mij zit er wel wat in. Nou, dus ah, ja, er geen... Het is weekend, hè? Het is weekend. Ja, ja. Nou, ja het, is, het is geel. Weet je, er zit geen schuimkraagje op. Dus. Nee, nee, nee, nee. Zeker. Ja, dus. Nee, we gaan hem even draaien. Ja, leuk. leuk Morgen. Morgen. Zeg niets meer op de riet Denk dan niet dat het zo zal blijven Als jij met andere ogen kijkt Blijkt dat het niet is wat het lijkt Zij snel geneigd te overdrijven Je denkt mijn hele leven zit vol tegenslagen Komt nooit meer voor elkaar Nou bedenk dan maar Morgen breekt er weer een nieuwe dag aan Morgen schijnt de zon een ander licht Morgen kun jij alles met gemak aan Morgen schijnt die zon ook op jouw gezicht Als het jou vandaag even niet mee zit Ben je depressief Want morgen, jij krijgt morgen een nieuwe kans Als jouw relatie is gestrand Jij in een foute film belandt En iedereen jou lijkt te haten Als vrienden jou niet meer zien staan En je krijgt steeds maar niet die baan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 Danny, een hele goede ja, mi middag nog. Ja, het is nog middag, hè? Ja. ja, nog net. Goedemiddag. No no <laughs> hey, hoe is het? Ja, goed. Met jou? Ja, ik mag niet klagen. Het is een beetje warm hier, een airco-stuk. Dus ja... <laughs> het is niet prettig, maar goed. De muziek houdt het, uh, houdt het allemaal in stand. Nou, helemaal goed. Helemaal goed. Hé, hey, um, glazen vol verhalen. Dat klinkt ja. alsof je ergens aan de bar zat. Nou, uh, we zaten om tafel en we hadden oh. uh, over, uh, over, over, over vrienden uh, en we hebben een vriendengroep van, uh, die elkaar al 25 jaar kent. En, ja. Nou, wat we eigenlijk allemaal al beleefd hadden. Ik zeg, nou, ik zeg, daar kan ik wel een boek over schrijven. Ik zeg, maar we, laten we er maar een liedje over maken, als we toch in de muziek zitten. Ja, je, je, je, ja schrijven is natuurlijk gewoon een chocolade. Hè? Er zijn een paar bladzijden. Ja, ja, inderdaad, inderdaad. Uh, en, uh, en als je de juiste mensen daarvoor hebt, die zetten het zo uh, uh, op papier. Ja, dus uh, nou ja, een liedje is altijd leuker en uh, dan hou je er nog wat aan over, toch? Zo is het, zo is het. Hey, en uh, hoe is het uh, zo een beetje ontstaan? Nou ja, het, uh, ben, het, het, het idee zeg maar van uh, de, de, de titel, hè? Glazen vol verhalen. Uh, ja, nou ja, is ja, daarover gefilosofeerd? We hebben heel veel, uh, als, je, als je al 25 jaar uh, kameraden bent, dan uh, heb je zoveel verhalen die eigenlijk elk, elke keer bij een feestje wel weer uh, op tafel komen en uh, nou ja... Naarmate de, uh, de, de flesjes bier erin gaan, worden de verhalen ook uh, nog wel eens aangepast, zeg maar. Ja. <laughs> dan uh, kom, komt er eigenlijk iedere keer een stuk bij. En, uh, ja, je, hebt, uh, je hebt zoveel leuke verhalen uh, en ook minder leuke verhalen uh, uh, met elkaar meegemaakt. Ja. en uh, ja, Onder het genot van een glaasje bier, zo zodoende glazen vol verhalen. Ja, maar, heb je nou een gedood, of niet? Uh, sorry? En heb, je, heb je een verhaal wat, wat altijd steeds terugkomt? oh, nou ja, een verhaal wat eigenlijk altijd wel terugkomt. We zijn uh, we zijn eigenlijk begonnen als een uh, als een groepje collega's in de uh, in de C1000 toen de tijd bij ons en uh, die werkten allemaal in een vulploeg en we, we hadden een auto uh, een, een autoclub met uitgebouwde auto's en dan gingen we naar elk jaar gingen we naar uh, Beringhuizen, naar uh, uh, Automax okay. en uh, vier dagen en dat uh, nou dat is begonnen als uh, iets kleins en uh, op een gegeven moment uh, gingen wij uh, met een grote uh, oplegger, met geluid en een grote koelaanhanger... ...en uh, dat op een gegeven moment uh, na de eerste dag de beveiliging al bij ons kwam... ...om te zeggen uh, of ons geluid iets van mocht, want uh, we kwamen boven de area uit. Okay. En dat was niet echt uh, de bedoeling. Uh, <laughs> dus er waren meer geluid bij ons als eigenlijk uh, daar stond. Okay. Nou, ja, uh, ja en dat is dat zijn natuurlijk, ja, en, en die groep is eigenlijk uh, nou, nog steeds uh, goed bevriend met elkaar. De een zie je wat vaker dan de ander. Ja. Maar één of twee keer in het jaar uh, komen we altijd uh, samen en uh, is, het, uh, ja, is het altijd uh, altijd gezellig. En, ja, goed. gewoon een, uh, een vast, uh, vaste maand, zeg maar in, uh, in het jaar of? Uh... Ja, het is vaak, uh, nou, vaak noemen we nieuwjaarsborrel eigenlijk altijd in de eerste week van, uh, van het nieuwe jaar. En ergens halverwege doen we, nog, uh, doen we nog een keer een barbecue -tje. en uh, vaak aan het einde van het jaar nog gewoon uh, een vriendenavond. En dan, uh, dat zijn dan ook echt gewoon met de volwassenen en de rest zijn de kinderen uh, er inmiddels ook al bij. Ja. Dus, uh, <lacht> nou, die dus de groep wordt steeds groter. Ja, wordt een, <lacht> een hele grote groep. Ja. Ja, ja, altijd leuk en gezellig natuurlijk. Ja, zeker weten. Hey Danny, uh, een glazen vol verhalen. Uh, ben jij inmiddels met, uh, met wat nieuws bezig? Uh, nou, ik ben zo, uh, zo langzamerhand, uh, uh, ja, gaan we gaan we straks alweer kijken naar wat nieuws. Uh, maar ja, ik heb nu eerst uh, hè, we hebben nu straks eerst vakantie. Ja. En dan uh, gaan we nog even lekker weg en uh, Je gaat het buitenland in of? Uh, uh, ja, we gaan uh, we gaan richting Oostenrijk. Uh, ah, lekker. Dus, uh, en dan in oktober uh, word ik uh, word ik nog geholpen aan, aan uh, uh, Amandeland. Dus we gaan naar okay. Amandelen eruit. Dus en dan ben ik een paar weken uit de running. Ja. En uh, daarna moeten we maar even kijken naar wat nieuws. Ah, Oké. Okay. Dus niet uh, specifiek, uh, je hebt al uh, specifiek iets op de plank leggen of een idee wat. Nee, uh, nee, nee, okay. nee we gaan uh, we werken altijd uh, uh, per plaat werken we uit en dan uh, zien we wel weer wat, het, wat ja. het de volgende wordt. Je staat nog ergens uh, ergens in het land op het podium of? Nou, ik heb, wat ik nu staan heb, zijn eigenlijk allemaal nog besloten feestjes. De, de festivals die ik staan had, die zijn inmiddels geweest. Oké. Okay. En uh, ja, wat ik nu allemaal nog staan heb, zijn allemaal uh, bruiloftjes, uh, uh, mensen die vijftig geworden zijn. zijn ja, dus, besloten feesten. Ja, de geijkte feestjes, zeg maar. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, dan... Uh, ja, ik zou zeggen, heb je nog een site? Ik, uh, nou ja, uh, mensen kunnen mij vinden op, uh, op Facebook, uh, Instagram en op TikTok. Daar plaats ik altijd uh, leuke filmpjes van, uh, van optredens en alles rondom uh, mijn, uh, uh, mijn zangcarrière, zeg maar. Ah, Oké, okay. dus uh, uh, ja, je bent uh, vrij actief op TikTok dus? Ja, ik, uh, nou ja, uh, als ik uh, een optreden heb gehad, uh, dan uh, zorg ik eigenlijk altijd wel dat uh, iemand van het geluid even een leuk filmpje maakt. En dat, ja. die plaatsen we dan weer... Uh, op, uh, ...op de socials. Ah, oké. Okay. Nou ja, dan uh, rest mij nog uh, één vraag... ...en dat is, uh, als jij hem aankondigt... ...dan draaien wij hem. Nou, helemaal top. Lieve mensen, hier is mijn nieuwe single... ...Glazen vol verhalen. Hey, Danny, dankjewel en uh, een heel goed weekend hè. Uh, jij bedankt. Uh... En alvast een fijne vakantie. Dank je. Hoi hoi. Waar is de tijd gebleven dat we leefden zonder spijt? We verloren van de drank, maar we wonnen van de tijd. Dansen door de straten met een meid aan iedere hand. Als gentleman begonnen, bij de beesten afgestrand. We dronken op het leven, geen benul meer van de tijd. En morgen was pas morgen, want de nacht had ons verleid. We hadden glazen vol verhalen En nachten zonder plan Niemand dacht aan slapen Tijd. En kan ik hardop zeggen, voor geen seconde heb ik spijt. Die nacht die was van ons, alle sterren keken mee. En al die avonturen neem ik altijd met me mee. We waren jong en onbezonnen, oh wat voelde ik me vrij. Ik moet nog altijd lachen als ik terugdenk aan die tijd. We hadden glazen vol verhalen, en nachten zonder flauw. Niemand dacht aan slaap. Ik van, samen met mijn maten, al oh, wat gilde ik rij. Hoe kon de bult we weten dat de tijd zo snel verstrijkt? oh oh oh Er -oh -oh. oh -oh -oh -oh -oh. zijn grenzen opgezocht, en ruimschoots overschreden. En nooit iemand vertelt wat we hebben uitgevreten. Oh, ik zal ze nog eens bellen. Die vriendengroep van toen, dan gaan we met z'n allen die nacht nog een keer overdoen. doen. We hadden glazen vol verhalen en lachten zonder plan. Niemand dacht aan slaan. Dat was hij dan, Danny, Zulman en uh, ja, haat het over een uh, glazenvol verhalen. We gaan zo uh, terug naar Maiko en maar eerst nog even uh, Tom Kranen en Het Café. Hoe lang geleden weet niemand precies dat een man de mens...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 ze vonden elkaar. Het café.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 Maar er zit altijd nog wel een druppel in het pad. Tom Kranen, het café. Ja, lekker gezellig. Soms. <laughs> ja, dat ja, zeker. Dit, dit zijn wel echte liedjes hè? Ja, he. Er zijn ook wel liedjes... Uh, niet, dit, dit, dit, dit zing ik eigenlijk niet, maar als je dan kijkt... naar laten zonder ja, het engel bewaren, dat soort muziek. Ja, ja dat, dan, dan zet je wel een feestje mee op de kop of een uh, partijtje. Ja. En, uh, ja, dat is ook een beetje als ik een half uurtje zo, een speel, zeg maar. Dan uh, doe ik het altijd afgewisseld met... Uh, van die vijf liedjes en, nou, en uh, ja, beetje van die ja, meestal. Ja, ja, zeker, ja, ja. zeker. En dan uh, hier en daar natuurlijk eigen nummers afgewisseld. Ja. Maar het is ook belangrijk dat de mensen uh, muziek van Maiko dus uh, ja, kunnen horen. Dat is belangrijk ja. natuurlijk. Dansen tot er morgenochtend licht in en, en, ja, en, en, ja. en dan een nummertje van Hazen er tussendoor bijvoorbeeld of zo. Ja. Ja, ja, ja, uh, dat heb ik gisteren ook ja, ja. en dat, dat werkt eigenlijk heel ja. goed. Je ziet de mensen wel kijken: van oh, dat liedje kennen we nog niet. We dansen tot het ochtend licht. Ja. Alleen uh, het is wel een lekker nummer, maar mensen moeten het ook nog leren kennen, omdat het nog vrij vroeg op de markt is uitgebracht, ja, natuurlijk. Ja, ja. Maar uh, ja, als je dan de Engelbewaarde doet of zo, dan rij je gelijk de Polonaise. Dus, ja dus... goed, uh, ja, de Engelbewaarde is natuurlijk al een, een nummer uit de jaren 70. Ja, van uh, uh, uh, Inderdaad. Dat, dat, dat, dat was mijn jeugd. Ja. Maar, dus ja, dat... Uh... Moet je nagaan. Ja. <laughs> hele... Volgens mij was ik nog niet geboren. De, ja, ja, de mijne ja, ook. Jou ook, uh, René. Volgens mij, was ik nog niet, volgens mij was ik nog niet op de wereld. Dat, dat, dat was, jij, dat je... was toen, uh, toen jij in het Vondelpark lag, uh, René. <laughs> toen was ik nog vloeibaar. <laughs> Met, uh, <laughs> Hoe was dat eigenlijk, die ervaring in het Vondelpark? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik hoop wel dat het op een zomeravond is geweest. Dat hoop ik ook, ja. Dan, dan, dan kun je hem al volhouden. Maar als het in de wintermaan is, jongen, dan, dan klem je helemaal weg, hè? Ja, ja. Hé, hey Michael, ik heb hier een, een nummer van jou staan. Uh, zij houdt nog steeds van hem. Oké, okay. houdt ze nog steeds van hem? Uh, waarschijnlijk wel, jij zegt het. Verrechter. Nee, dat liedje, dat, uh, kwam, dat weet ik wel, die kwam uit 2012... En uh, ja, ook een heel mooie radioplaat, ook een heel mooi liedje. Ook uh, weer terug in de tijd natuurlijk. Ja. hele andere liedjes dan, uh, dan ik dus nu maak. Net wat ik ook uh, net had toegelicht, inderdaad. Maar uh, ja, tuurlijk, ik ben trots op dat soort muziek ook. Omdat, hè, dat was wel de beginperiode. Maar je moet altijd trots zijn op de nummers die je uitbrengt. En uh, hè, je moet toch ergens beginnen en op een gegeven moment... Uh, ja, ben je zoekende. En dit was wel een redelijk poppy nummer, dus wel een vrij popachtig nummer. Ja. Met een beat erin. Maar uh, ja, eigenlijk moeten luisteraars daar maar eens naar gaan, uh, nou, gaan, ja, gaan, gaan luisteren. Maar je hoort wel ja. echt verschil met de nieuwe single en de sound van nu, zeg maar. Ja, ja. Uh, ja. bij elke nummer hoor ik wel uh, eigenlijk een beetje een verschil. Uh. Zeker, zeker. Ja. Maar jij is ook al bijna 15 jaar geleden. Dus nou, dat ja. is het ook wel. Weer. <laughs> Zoveel pijn. Ze wil graag bij hem zijn. Ze maakt zich mooi. En trekt haar leukste kleding aan. Zij is er zo zeker van. Dat zij het redden kan. Het redden kan. Zij houdt nog steeds van hem. Al doet het nog zozeer. Van hem Elke nacht iets meer Hij speelt Haar lieblingslied En zij danst in Hij lekker bij. Zo dadelijk gaan we natuurlijk bellen met Henk Dissel over zijn nieuwe single. En die is hier nog. Dus ik zou zeggen, tot zo na het nieuws. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.